Lotte Levin met het NOS Journaal. Een kamermeerderheid voelt weinig voor een wet die onbekwame ouders verbiedt om kinderen te krijgen. De fracties reageren op een plan van de Rotterdamse CDA-wethouder De Jonge. Hij wil ouders die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap verplichten om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Zijn eigen partij, het CDA, loopt niet warm voor het plan. Van de grote fracties zegt alleen de PvdA dat verplichte anticonceptie in uitzonderlijke gevallen een oplossing kan zijn. VVD en D66 zien er niks in... Ook SP, ChristenUnie en GroenLinks vinden een verplichting te ver gaan. De zwaar belegerde Syrische stad Aleppo is opnieuw gebombardeerd. Bevoorradingsroutes naar het rebellengebied zijn onder vuur genomen en ook wordt er zwaar gevochten aan de frontlinie in het noorden van de oude stad. Het regeringsleger en de rebellen beschuldigen elkaar ervan dat ze de aanval zijn begonnen. Een Nederlands privévliegtuig is neergestort in de Alpen. De 60-jarige eigenaar die het toestel vloog... is daarbij om het leven gekomen. Hij was gisteren onderweg van Italië naar thuisbasis Lelystad... toen het vliegtuig van de radar verdween. Vanmorgen hebben de hulpdiensten het wrak gevonden. De orkaan Matthew, die richting Jamaica en Cuba trekt, is iets zwakker geworden en afgewaardeerd naar de Ena zwaarste categorie 4. De orkaan trok gisteren ten noorden van Curaçao voorbij. Toch blijft Matthew gevaarlijk, met windsnelheden tot 250 kilometer per uur. Maandag bereikt hij waarschijnlijk de zuidkust van Jamaica. En prinses Beatrix is vanmorgen geopereerd aan haar rechterknie. Bij de operatie is een prothese geplaatst. Dat gebeurde in het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Volgens artsen is de operatie succesvol verlopen. In 2005 kreeg Beatrix ook al een prothese in haar linkerknie. En dan het weer nog. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Vanmiddag vanuit het zuidwesten buien met kans op hagel en onweer. Het is een graad of 18. Morgen meer buien en een temperatuur van rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe uitzending van CFM Zalvoort, live vanaf de Tolweg 10A. Jawel, we zijn er weer in de jorden, de Bruts Johnson en Stamp als eerste na twee uur. Een speciale dag, een dag en uh, ja, het uh, blijkt ook mijn verjaardag te zijn, uh, Albert Young. Goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob. Uh, ja, ik krijg uh, allerlei uh, felicitaties binnen, maar ik weet van niks. Voor mij ben je in februari pas jaar. Ja, klopt, klopt valt je onder te noemen, je bent nog lang niet jarig. Nog lang, nog niet, lang niet jarig. Maar uh, dank voor de felicitaties. Oké. Okay. Ja, bij deze. Goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers... Uh, bij uh, wederom 3 uur live Zandvoort op zaterdag van uw lokale zender ZFM. Uh, we, ga, we hebben een overvol programma. Er zijn natuurlijk een heleboel activiteiten dit weekend sowieso in, in Zandvoort. Allereerst natuurlijk het British Race Weekend. Twee dagen lang genieten van uh, oldtimers en classic races... En uh, nou, korendag vanmorgen om uh, half elf begonnen. Uh, het Lustrum, een uh, groot feest. Dus wellicht dat we tijdens deze uitzending nog een paar keer gaan schakelen. Live naar uh, de korendag. En uh, kijken hoe een en ander verloopt. Ik heb het programma voor me liggen. En dat gaat door tot uh, vanavond uh, tien uur. Tot heel laat. Half elf vanmorgen begonnen. En tot uh, rond de klok van tien uur pas het einde. Maar vele, vele koren uit Den Landen en zelfs uit buitenland uh, zijn vertegenwoordigd. Verder hebben we natuurlijk Holland Casino. Gaat ook feest vieren vandaag. We krijgen Gerard Joling, Gerard Joling live in het dorp. Om kwart over acht. Later natuurlijk ook meer. Uh, ja En het is natuurlijk ook een heel groot sportevenement aan de gang. En dat is met name voor de golfliefhebbers. Het is een tweejaarlijkse wedstrijd tussen Europa en Amerika. Beter bekend onder de naam Ryder Cup. Gisteren was de eerste dag, daar komen we later in de uitzending natuurlijk ook nog even op terug. Uh, uiteraard vergeten we niet Zandvoorts nieuws. In het kort de evenementenagenda rond de klok van half vier. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Half drie het weerbericht. Wordt het beter of wordt het slechter? We horen het op twee uur het weer, dus dat wordt wellicht wat minder mooi. Maar hoe het wordt, dat hoort u allemaal om half drie. Het dier van de week rond de klok van half vijf. We hebben een nieuw dier van de week en die luistert naar de naam Hannes. Het gedicht van de week, ja, we gooien hem in de herhaling. En later in de uitzending zal wel blijken waarom. Uh, om kwart voor vijf, liefhebbers daarvan. Uh, het thema van het gedicht van de week is ode aan de oldtimer. Nou, die heb ik een paar weken geleden die ook uh, gedaan. Maar op vele verzoeken herhalen we die. Ja, ja. Het gedicht van de week, om kwart voor vijf, ode aan mijn oldtimer. Dus ik zou zeggen, kwart of vier natuurlijk al Report. Want morgen wordt er weer gereest in de Formule 1. We hebben ook nieuws uit de pitsstraat. Sportkort.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 Wij op de zaterdagmiddag bij CFM. Met deze zin van Major Laser, je hoort de Leiden Rap. Zonvoet op zaterdag, zonvoet een hele goede middag. En zodra we het nieuws met je doornemen, hè? want er is de afgelopen dagen weer heel wat gebeurd. Maar eerst deze Dance van Paul Young en Seduction. Zo'n klassieker doet het op zaterdagmiddag altijd enorm goed. Je de single van Fall Young uit de jaren 80. Dat was een seduction. Over klassiekers gesproken. Hoe ja. gaat het met de klassieker? <laughs> goed. We hebben het over de MG. Heel goed. Ja, Hij ja. morgen, moet morgen aan de, bak. aan de bak op het circuit. Ja, want het is, uh, het is zoals gezegd het uh, British Race Festival uh, vandaag en morgen... met heerlijke schitterende oldtimers. En uh, morgen hebben we dus... Uh, een concours Dalledaags. Dat is wat anders dan een concours d'élégance. En als dat zo was, dan had ik me ook niet ingeschreven. Maar een concours Dalledaags, dat is heel leuk. Dat zijn dus de auto's waar onze uh, ouders, de eerste auto's waar onze ouders in reden. En daarvoor, dus dan moet je denken aan een Rover en uh, de oude BMW Tourings en dat soort auto's. En in de, de optocht, die, om even kijken, hoe laat begint hij. Half één toch? Half één, uh, even kijken, hoe laat begint hij. Ja, half één tot half twee. Krijgen we dus een optocht van al die alledaagse oldtimers. op het circuit. En uh, dat zullen een kleine honderd zijn, waarvan 60 dus de, de gangbare uh, auto's van, je, van onze ouders. en uh, een veertigtal uh, Engelse klassiekers. Ja, en mooi. Dan, en daar worden wij ook bij. Mooi. Dus wij gaan uh, morgen rijden op het Circuitpark Zandvoort... tijdens het concours Dalledaags tijdens het British Race Festival. Dus we zijn niet op de radio morgen. We zijn morgen niet op de radio. Oké. Okay. Maar wel live te volgen via de pitcam op het Circuitpark Zandvoort. Heel goed, heel goed. <laughs> het is alvast nieuws. Yes, is er oh ja, een, ja, een ander gebeurd. We gaan even terug naar afgelopen dinsdag. En dan hebben we het over de raad geeft geen steun aan strandbungalows... op het Naakt en Zuidstrand... Wat in 2013 begon met een voorstel voor 24 strandbungalows tussen het Naakt en het Zuidstrand eindigde dinsdagavond in de gemeenteraad in een keuze om deze vorm van verblijfsrecreatie voorlopig alleen bij het Noordstrand te realiseren. De omstreden wens om overal strandbungalows mogelijk te maken is daarmee van de baan. En er was afgelopen week ook brand in de Vlemingstraat In een flat aan de Vlemingstraat. is donderdagochtend brand, uit, was donderdagochtend brand uitgebroken. Elf woningen op de bovenste etage waren uit voorzorg ontruimd. De brand werd even na half acht ontdekt, s'morgens en gelijk op, uh, opgeschaald naar middelbrand. De bewoners van de elf woningen waren opgevangen in bij Pluspunt aan de overkant van de straat. De Vlemingstraat was volledig afgezet. De brandweer was aan het ventileren en zal uh, daarna, we hebben daarna bekeken of de bewoners terug konden. Een ambulance was uit voorzorg naar de Vlemingstraat gestuurd. Uh, op vrijdagmiddag hield de politie een 19-jarige man uit Guttegoven aan...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 Achter de radio bleek een plastic zakje te liggen waarin een wit poeder zat. Hierbij gaat het wellicht om cocaïne. De politie nam uiteraard de drugs en de personenauto in beslag. Aanstaande maandag 10 oktober is de presentatie van het Innovatiefonds. Aanstaande maandag om 10 oktober worden de plannen uitgaande... het Innovatiefonds in de haven van Zandvoort gepresenteerd. De initiatiefnemers hebben hun oorspronkelijke plannen aangepast... naar aanleiding van de op- en aanmerkingen en aanvullende informatie... Die tijdens de twee openbare vergaderingen zijn ingebracht... Vanuit het kernteam zijn ondernemers al enige tijd in gesprek over het oprichten van een innovatiefonds. Een innovatiefonds is een pot met geld waar vrijwel alle ondernemers aan bijdragen. Met dit bedrag kunnen extra investeringen gedaan worden die ondernemen in Zandvoort ten goede komt. Het gaat om nieuwe aanvullende initiatieven van of voor en door de ondernemers. Dit fonds is een van de wensen van ondernemers die staan omschreven in convenant pub-up retail en horeca dat vorig jaar is ondertekend. De initiatiefnemers presenteren hun aangepaste plan... aanstaande maandag 10 oktober om half negen in de haven van Zandvoort. U bent vanaf 8 uur van harte welkom om mee te komen praten en luisteren. Dat was het zoveel nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op onze eigen CFM-app. En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort. Fresse morgen in Parijs, gewoon mijn best mee. Ik le de meest mooie Française, op de bouw hoge haken en ik Weet niet wat ik mon amour Moi, Marcel, tu es très belle, en, en, en, Je suis Nederlandse, oh, je parle un petit peu français en ik Zeg mij dat wij vanavond samen kijken naar de Jean Selysé En naar de Notre Dame naar de scène En daarna samen op laat en bij En ik voelde dat het goed zat Ik zag er zo verlegen lachen Kan niet geloven dat het echt was zijn de mijne zijn Say, like a mix of doubt, yes, it's a Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, je oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, peu oh, oh, oh, He said, and I don't know, through it not me, not a And I don't know, I'm like of oh You're glad. deden we even lekker mee met deze van uh, de Nederlandse groep Spargo. de One Night Fair. Ja, zodra gaan we kijken naar het weer voor de komende dagen. Maar er is nog even een ander kort bericht. Ja, ik zei het al bij de opening van het programma om uh, iets over twee. Het is vandaag tien jaar Korendag. En uh, vandaag de hele dag muziek in het centrum van Zandvoort. Uh, vandaag dus organiseren de beachpopzingers voor de tiende keer... het nationaal bekend Korendag op uh, Vandaag zullen 21 koren vanuit het hele land gedurende de hele dag optredens verzorgen in de protestantse kerk. Grote koren, kleine koren, inspirerende koren, gospelkoren, een jeugdkoor en wat dan nog niet meer. Er zal de hele dag door vandaag een zeer gevarieerd programma worden voorgeschoteld. Bij de speciale opening van morgen om half elf tracteren de beachpopzingers op gebak en gedurende de hele dag tracteren zij ook. Maar wat dat zal zijn, dat is natuurlijk een verrassing of je moet toch al uh, in de protestantse kerk zijn want dan heeft u ongetwijfeld al wat verrassingen meegemaakt. De pop zingers zullen tijdens hun optreden... alle slotnummers van de voorgaande korendagen brengen... naast een aantal nieuwe nummers. We zullen afsluiten om ongeveer kwart voor tien vanavond... samen met het grote koor Vocal Invention uit Zaandam. Dit belooft een zeer sprankelende finale te worden... met alles wat erbij hoort, al dus Mario van der Linden enthousiast. De toegang is, zoals altijd, traditioneel gratis. Iedereen kan gedurende de hele dag... Vandaag in- en uitlopen. de vele gezellige koorleden zullen u gastvrij ontvangen. Laat u zich eens verrassen en geniet van een fijne dag vol zang. Meer informatie, mocht u thuis zijn, kunt u uh, uh, terugvinden op www.zingenaanzee.nl www.zingenaanzee.nl Of u, nee, als u er toch heen gaat, een prachtige uh, uh, brochure... waarin alle koren worden uh, voorgeschoteld. Uh, die, uh, uh, en natuurlijk ook het programma van vandaag... Dus echt de moeite waard om vandaag, mocht u er nog niet heen zijn gegaan... alsnog naar het tiende jaar, het lustrum, de korendag vandaag in de protestantse kerk. U bent van harte welkom. Inderdaad, ga even kijken nemen in de protestantse kerk. Meer dan de moeite waard. Zodat ik het CFM weerbericht voor de komende dagen, meneer Sarah Larsen.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 En niet van alweer een uh, aantal maanden geleden, dat was Sarah Larsen in Life. de last Live. Zo we zijn een beetje te laat Albert Jan. maar het is tijd voor het weerbericht. Vier minuten over half drie, daar komt hij aan. Nou, toch, vandaag schijnt de zon uh, geregeld. Maar het komt ook tot buien en bij die buien is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 17 graden. Vanavond en de komende nacht verandert het er weinig. We hebben een mix van wolken en opklaringen... en het komt regelmatig tot enkele buien... en bij die buien is aanhoudende kans op onweer. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen komt het ook tot buien... maar gaandeweg de dag neemt de buiigheid af... en komt vaker de zon tevoorschijn. De wind waait uit het noordwesten en is matig over land... en vrij krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of 15 tot 17. Maandag blijft het droog en schijnt de zon flink. De wind waait matig uit het noorden tot noordwesten. En de temperatuur stijgt naar een graad of 18. En tot slot dinsdag. Dinsdag is het ook prachtig herfstweer met volop zonneschijn. Het blijft opnieuw droog en er waait een matige zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 18 graden. Al dus Rico Schreuder. Wil je het weer nalezen? Ga je naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op meteopagina.nl Dat was het weer. Raadpleeg anders ook even de eigen CFM app. Kijk onder Weerberichten. Je blijft op de hoogte van het Weer voor de komende dagen. Hier is Lionel Richie. The music take control. We're going party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Vanavond vanaf een uurtje of zeven, dan is het eh uh, groot feest op het Badhuisplein. 40 jaar Holland Casino Zandvoort. En uh, wat er vanavond allemaal gaat gebeuren, dat hoor je na deze van Mike Posner. The solo feature I was cool. You and when I finally got sober felt 10 years older but fuck it it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to pull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 ga het het zo.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 Ik up on net stage I know said so zo so Darling Oh, I know Zij het zo Zij het Ja, het blijft toch altijd een bijzonder plekje, hè? Die pizza. Daar gebeurt heel wat, hoor. Daar gaat het echt los, joh. De Atoeke in die pizza. Een hitje van een aantal maanden geleden van Mike Posner. Ja, we zeiden het al, 40 jaar 100 Casinos, Zandvoort. En wij hadden het eerste casino van Nederland, robert jan Ja, dat mag toch wel eens een keer gevierd worden, toch? Na 40 jaar. Zo is dat. Vandaag is, zoals gezegd, Rob, zoals je al zei... Vandaag is het groot feest bij Holland Casino. Zoals bekend staat het Nederlandse legale gokbedrijf vandaag 40 jaar. En omdat het allemaal hier in Zandvoort begonnen is... ligt het centrum van uh, Zandvoort vol van de festiviteiten. Vanavond wordt Zandvoort bedankt voor 40 jaar gastvrijheid... en wordt gevierd met een feestprogramma op het Badhuisplein. Vanaf 7 uur zal niemand minder dan Dennis van der Geest... oud-wereldkampioen judo en winnaar van Olympisch Brons... zijn kunsten als DJ laten horen... Om 8 uur is de officiële opening met de burgemeester Niek Meijer... de CEO van Holland Casino Erwin van Lambaard... en vestigingmanager Erik Zwemmer. Vervolgens zal niemand minder dan Gerard Joling... ja, dat is hij, een gratis optreden verzorgen. Het feest wordt om 9 uur afgesloten... met een daverend vuurwerk vanaf het Badhuisplein... en het strand voor de rotonde. Zorg dus dat je erbij bent en als je bang bent voor de neerslag... Holland Casino Zandvoort heeft 1500 poncho's laten aanrukken... Voor het feest vanavond, mocht het gaan regenen, uiteraard. Oké, okay, dat gaat een uh, mooi feest worden vanavond vanaf 7 uur. Iedereen van harte welkom op het Bad Huisplein. We gaan ervoor, een feestje in Zandvoort. Op een week een uh, vallende ster gingen we nu even swingen op een ster. Jawel, swinging on a star. Je hoorde de single van Spuggy en Zoo. Ja, morgen is het uh, feest in uh, Zandvoort Nieuw-Noord. En wel bij het uh, Kennen Want dan is het namelijk de open dag. Altijd al willen weten hoe het er in het asiel aan toe gaat. Op zoek naar een lieve huisgenoot. Dan is dit het moment. Dierenhuis Kennemerland in Zandvoort-Noord organiseert op morgen... 2 oktober, een open asieldag. Iedereen is tussen 11 uur en 4 uur van harte welkom... om een kijkje achter de schermen te komen nemen. Er is van alles te beleven. Er zijn diverse demo's en een markt met verschillende kraampjes... waaronder een boekenmarkt. De kinderen kunnen een speurtocht doen eh, of als dier geschminkt worden. Ook is er een graboton, ballonnen, ballonnenbeesten en een suikerspinkraam. Dus voor alle jeugd is er aan de jeugd is ook gedacht... Ook is er dit jaar weer een loterij met prachtige prijzen. En zowel uw hond als uzelf kunnen worden gemasseerd. Daarnaast wordt er ook een, uh, aan de inwendige mens gedacht. Er is patat, soep van Fleur hm. en heerlijk zelfgemaakte taarten. En natuurlijk koffie en thee. Alle opbrengsten zijn voor de dieren in het asiel. Kortom, een dag die u niet mag missen. U bent van harte welkom morgen bij het dierentehuis Kennemeland... Keesomstraat 5, tussen 11 en 4 tijdens de open dag van het dierentehuis Kennemeland. En ga zeker daar even een kijkje nemen... en meteen even kijken of er een leuk dier voor je bij zit. Hè? Je weet het maar nooit. Door met de muziek op de zaterdagmiddag. Hier is 21 Pilots en Stressed Out.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 Ja, dit blijft dan een heel apart stukje hoor. Beetje gebrabbel op de radio, beetje gebrabbel. We hadden 21 Pilots en een hitje van alweer een aantal maanden geleden. Dat was Stressed Out. Zo op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Goedemiddag allemaal. En wil je mij kijken in de studio Tolweg 10 Ga dan naar www.cfm-live.nl dreams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 is a ghost door de, de zingel van Adam Lemmert. en My Heart is a Ghost Town. Ja, het is bijna vijf minuten voor drie. We gaan naar het einde van uur één alweer, Albertjan. Maar voordat zover is, is nog even een bericht over het Zandvoorts Mannenkoor. Ja, want er is morgen ook een geweldig evenement. Het concert van het Zandvoorts Mannenkoor in de Agatha Kerk. Morgen zal het Zandvoorts Mannenkoor een groot concert in de Agatha Kerk verzorgen. Het koor treedt op onder leiding van dirigent Arjan van Dijk met muzikale ondersteuning van Theo Wijnen aan de Vleugel en Paul Heemskerk op slagwerk. Het wordt uh, geladeerd met uh, optredens van de Close Harmony Groep Harlem Jive... onder leiding van Marianne Hopman, een vijftiental dames van jonge en middelbare leeftijd... die op een prachtige wijze a cappella swingende Close Harmony stukken zullen zingen. Ook zal bariton Matthijs Mestdag samen met het Zandvoorts mannenkoor optreden... Er worden liederen uitgevoerd die in de afgelopen 35 jaar gerekend mogen worden tot de topstukken van het Zandvoorts mannenkoor. Heel divers, veeltalig en zowel klassiek als modern. Dit zal worden aangevuld met hedendaagse liederen zoals bijvoorbeeld Home van Dotan. En het concert begint om 3 uur morgenmiddag en de entree bedraagt 10 euro. Een half uur voor aanvang is de kerk open. Entreekaarten zijn nog voor de voorverkoop verkrijgbaar bij Bruna Balken en de kaashoek Tromp en Sebon of per e-mail. Dan moet u even naar het secretariaat e-mailen. Ibrune, Griekse ei Brune, avenstaartje xs vooral.nl Morgenmiddag concert Zandvoorts Mannenkoor in de Agatha Kerk. En liefhebbers van het Mannenkoor mist dit niet. En het concert begint om drie uur en om half drie is de kerk open. En iedereen is natuurlijk van harte welkom. In 2014 hebben ze dat uh, trouwens ook gedaan, zo'n uh, zo concert. Ja? In de protestantse kerk. En ik heb uh, daar een uh, opname van uh, teruggevonden. Al oh, geweldig. Gaan we als laatste voor het nieuws en weer van drie uur naluisteren naar het Zandvoorts Mannenkoor. Sofos Marnekor op in de Agatenkerk. Aan de Grote Krocht 45. Optreden begint om 3 uur. En iedereen is van harte welkom vanaf half drie. Het concert van morgen staat onder leiding van Arjan van Dijk. En uh, het programma voor de, het, het, het, het stukje wat je net hoorde kwam uit de Protestantse kerk. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.